gebaseerd op de gelijknamige roman van Willem-Frederik Hermans. Aflevering 1. Ja. Are you professor Numedaal? Yes. Uw secretaresse die heeft mij gisteren gezegd dat ik vandaag om half elf kom komen. Mijn naam is Alfred Isseldorf. Mm. Mijn secretaresse... Ik herinner me niet dat mijn secretaresse met mij over u gesproken heeft. Nou nee, misschien is het van plan geweest te doen. Waar komt u vandaan? Uit Nederland. Ach, ik ben die student van professor Sibele. Ik ga naar Finmarken met uw leerlingen Arne Jordal en Kwiksta. Ach, ach, u bent Nederlander. Nederlanders, dat zijn slimme luk. Het zijn heel slimme lui, bijzonder intelligent. Die kennen alle talen. Professor Sibeli schrijft mij brieven in een mengsel van Noors, Deens en Zweeds. Wij noemen dat Scandinavisch. Neemt u een stoel. Professor Sibeli heeft me nog gevraagd u vooral hartelijk te groeten uit zijn naam. Dank u, dank u. Is het u gelukt de luchtfoto's voor mij te bemachtigen? Hoezo? Luchtfoto's. Er is sprake geweest van een serie luchtfoto's... die ik zou kunnen krijgen om mee te werken in Finmarken. Quickstar en zijn wel te rekenen... onder de beste leerlingen die ik gehad heb. Uh, u begrijpt dat ik over een periode van heel veel jaren spreek. Ze zijn goed thuis in Finmarken. Ik beschouw het ook als een voorrecht met hen mee te mogen lopen. Een voorrecht, meneer? Ja. Dat is het zeker. De geologie is een wetenschap die sterk aan geografische omstandigheden gebonden is. Om resultaten te krijgen die pakkend, verbluffend zijn. Er moet men de geologie beoefenen in een gebied waar nog iets te vinden is? Maar dat is nou juist de grote moeilijkheid. Mag ik u een geheim verklappen? De ware geoloog verlogend zijn afkomst van goudzoeker nog altijd niet helemaal. Ja, misschien lacht u mij uit omdat ik dit zeg. Maar ik ben oud. En daarom heb ik recht op een beetje romantiek. Ja, ik, ik begrijp u heel goed. Maar als Nederlander moet dat begrip u wel een beetje ja. zwaar vallen. Zo'n klein land, al even lang dicht bevolkt. ...en met een wetenschappelijke standaard die tot de hoogste ter wereld wordt gerekend. Ik stel mij zo voor dat de geologen bij u elkaar op de teen staan te trappen. En menigmaal in de verleiding komen afgetrapte teen... ...voor de hoektand van een holenbeer te verslijten. Ja, ons land is natuurlijk klein, maar de bodem is bijzonder gevarieerd. We hebben steenkolen, zout, olie en aardgas. Ja, steenkolen? Om in een kacheltje te branden... Aardgas om een eitje te koken bij het ontbijt, zout om erop te strooien. Dat noem ik kruidenierswaren. Ik stel mij voor u vanmiddag iets van de omgeving van Oslo te laten zien. Ach. Even kijken. Waar zijn de kaarten? Uh, uh, heel graag, maar, maar professor de luchtfoto's. Ik heb geen luchtfoto's voor u. Mijn... Ja, luchtfoto's? Natuurlijk. Even kijken. Hebben wij luchtfoto's op mijn instituut? Maar luchtfoto's voor u? Om in het veld te gebruiken? Je, wat denkt u? Die luchtfoto's maken wij immers niet zelf. Maar professor Sibbelij... En wat kan nou professor Sibbelij ervan af weten? Hoe kan professor Sibbelij iets beloven over mijn luchtfoto's? Als u luchtfoto's hebben wilt, moet u ze halen op de plaats waar ze zijn. En dat is bij de geologische dienst in Trondheim. Eerst zelf proberen, Alfred. Daarna zal ik zien of je fluitles mag hebben. De fluiten waar een echte orkest op wordt gespeeld, zijn anders. Ik zou graag een echte fluit willen hebben, systeembeun. Beun. Weet je wel dat je dan weer helemaal opnieuw beginnen moet? Dan ga ik stenen verzamelen. Stenen verzamelen, stenen verzamelen, stenen verzamelen, stenen verzamelen, stenen verzamelen. Stenen verzamelen. Kan ik u van niet zeggen? Ik zal graag directeur Waalbief spreken. Directeur Waalbief is vandaag niet aanwezig. Ik ben directeur Oftedaal van Statens Rootstof Laboratorium. Alfred Isseldorf, Nederlandse student, pas afgestudeerd. Ik ga een proefschrift maken over de terreinvormen van Finmark. Uh, hier is toch de geologische dienst? N Nog niet helemaal. Maar oh, oh, oh. komt u mee. Past u op. U kunt het beste hier over de balken lopen. Ja. De stand van de bouw is al maanden achter op het tijdschema. <laughs> Zoals overal trouwens met de nieuwbouw. bouw. Het had al heel lang klaar moeten zijn. Ja. Hoe bent u zo in Noorwegen verzeild geraakt? Ik heb in Amsterdam kennis gemaakt met een Noorse student, Arne Jordal. Die mij over Finnmark vertelde. Nou, We zijn toen overeengekomen er overeengekomen om we samen naartoe te gaan deze zomer. Hij is er eerder geweest, dus hij kan mij een beetje wegwijs maken. We gaan elkaar gezelschap. Maar we bestuderen allebei een ander onderwerp. Juist, ja, ja. Iemand van de geologische dienst, een petroloog, Kwieksta... zit van de zomer ook in Finnmark. Ja, ja, dat weet ik. Het zijn allebei leerlingen van professor Numendaal. Kent u professor Numendaal goed? Uh, ik heb gisteren voor het eerst met hem kennis gemaakt. Uh, Directeur uh, Waalbief kan Numedaal niet geschilderd zien. Eigenlijk mag ik u wel feliciteren dat Waalbief er niet is. Anders zou u die foto's die u hebben moet... in geen geval krijgen. Zelfs al waren ze hier... Ah, kijk eens aan. Uh, heeft u geen lijst met de nummers? Een lijst met nummers? Ja? Dat zal wel een heel kaartsysteem zijn. En een kaartsysteem ben ik bij het uitpakken van de kisten niet tegengekomen. En de juffrouw die daarover gaat, zit momenteel in Oslo. Het zou heel goed mogelijk zijn dat de catalogus ingepakt is en onderweg is naar Trondheim. Is er, denkt u, hier in de buurt geen enkele andere plaats waar ik luchtfoto's kan krijgen? Luchtfoto's zijn militaire geheimen. Dat weet u toch wel. Dat is in alle landen ter wereld zo. Alleen bij wijze van uitzondering worden ze onder strenge voorwaarden ter beschikking gesteld... voor heel bepaalde wetenschappelijke doeleinden. En dan nog wel luchtfoto's van Finmarken, vlak vlakbij de Russische grens. Nee, het is jammer van uw vergeefse moeite. Well, goodbye uh, to you, sir. It's been a pleasure. Good luck. Have a good time in Finnmark. Goodbye, sir. Thank you very much. Bergschoenen? hamer, slaapzak, veldfles, beker, nieuw notitieboek, fototoestel, films. Hm. En dit krijg je van mij. Oh, een geologisch kompas. Met een nauwkeurige graadverdeling, zie je wel? Ja, en, en een rechthoekige grondplaat, vizieren, hellingmeter waterpas en een spiegel. Een tocht zoals deze heb jij nog nooit gemaakt, Alfred. Ja, je hebt gekampeerd. Maar dan kon jij altijd s'avonds nog wel naar een dorp gaan om eten te kopen. Het zal heel zwaar zijn. Ja, Emma moet de eerste zijn, mama. Tuurlijk, Alfred. Ik doet of het mijn schuld is dat je altijd zo weinig aan sport gedaan hebt. 12 uur hier blijven staan kijken. Oh. Mm. Voor 12 kunnen we niet naar beneden, want daar heeft hij al zoveel jaren naar verlangd om in Noorwegen de middernachtzon te zien. Hij doet de laatste tijd niet anders meer, zelfs als het regent. <laughs> Tot dusver is er altijd net op het nippertje een wolk voor de zon gekomen. <tie> Ik begrijp niet waar die man liefhebberij in heeft. Op Spitsbergen zijn we ook al geweest. Hmm. Hunting cruise, you know. Tien dagen heen en terug. Arktische safari noemen ze dat. 2500 dollar, alles inbegrepen. Het was afschuwelijk, laat me je dat vertellen. Weet je hoe ze dat doen? Nee, geen idee. Je hoeft niet eens aan lamp te gaan, je blijft gewoon op het schip. Het schip vaart tot de rand van het ijs. De bemanning schiet een zeehond en maakt een vuurtje op het ijs. En daar gooien ze de zeehond in. De ijsberen komen aanlopen op de stank van het brandende zeehondensvek. Nou, die beren zijn heel mak en gaan rechtop staan tegen de wand van het schip. En dan begint iedereen te schieten. En dat noemen ze dan jagen. Ik begrijp toch zeker wel dat ik dat kleedje straks niet thuis voor mijn bed wil hebben. Hm? <laughs> Over bed gesproken... Ik ben 41 en jou, mijn lieve jongens, schat ik op 23 en je bent geen Italiaan, after all. Maar anders zou ik jou voorstellen hem hier alleen te laten bij zijn middernachtzon en met mij naar beneden te gaan. Mm -hmm. En samen met mij de eerste de beste lege hotelkamer binnen te hebben die wij zou kunnen vinden. Is het al 12 uur? Ik heb geen horloge. Ik heb hier in Tom zo helemaal geen idee van de tijd. Het is vijf voor twaalf. Godzijdank. Er gaat juist een gondel naar beneden. De volgende gaat pas over een half uur. Ik kan zo lang niet wachten. En de zon is de zon, hè? ook voor middernacht. Bye-bye. Luchtfoto's zijn vanzelfsprekend een must bij het moderne onderzoek. Daar kom je niet onderuit. Maar hoe kom ik daar aan, professor? Ik zou wel even een briefje schrijven aan nu met al. Dat is een oude vriend van mij, dus dat is geen probleem. Dat luchtfoto's. Een um, masken, um, masken, um, masken, um, masken, masken. Um. Armin! Armin! Hallo, Alfred. Hallo. Geef me hier die koffer. Ja, ja. Ah, het vliegtuig is meestal een uur te laat. Ik moest nog een paar dingetjes kopen. Ik had er niet op gerekend dat het vandaag zo vroeg zou zijn. We brengen die koffer even naar huis. kun je ook verkleden. Oh, de bus gaat om drie uur, dus we hebben tijd genoeg. Oké, okay, prima. Lange reis, hè? Van Amsterdam hier naartoe. Ja, inderdaad. Maar ik had toch twee dagen eerder hier kunnen zijn. Dus ik had Oslo direct was doorgereisd. Nou, ik heb Numedaal opgezocht en die zei dat ik ook maar een bezoek moest brengen aan de geologische dienst in het En uh -huh. uh, wie heb je daar gesproken? Uh, of de Daal. Waal die vast. Arts van Numedaal. Zij ja, zijn rond hem ook al. Ja. Het is Numeda's chauvinisme waar iedereen tenslotte zijn buik vol van krijgt. Chauvinisme? Ja. Hij zaagt er maar over door dat wij er niet genoeg van ons land houden. Weet je? Wij leven hier, hier in een land dat tot 60 jaar geleden zelden helemaal zelfstandig is geweest. Eerst onder de Denen, toen onder de Zweden. Ja. Onze taal telt in de wereld nauwelijks mee. En daar gaat op sommige mensen een deprimerende werking van uit. Waarom oh, nou deprimerend? Deprimerend is dat alleen voor wie een nazi's denkt. Hmm. Naties die allemaal haantje de voorste willen spelen. De wereld is één groot geheel, dat moet je toch grijpen. Grijpen? Met mijn verstand, ja. Maar begrijpen hier, met mijn hart. Nee, ik zou juist wat vertellen. Nu Ibsen en Stringberg dood zijn. nu weet iedereen dat zij de grootste schrijvers waren die Scandinavië ooit heeft opgeleverd. Maar toen ze nog leefden. <laughs> praktisch elke houthakker die kon de Nobelprijs krijgen. Ibsen en Stringberg die kregen hem niet. Dit huis is het. Oh, Stap niet op het gras. Het gras is op deze hoogte een zeldzame plant. Mensen zijn er erg zuinig Oh, Ja. Zeg, Wat is dit? Ah, visnet. Visten van onder de weg. Anders krijgen we geen eten. Uh. Hey, is het nog gelukt om een paard te huren om de bagage naar het eerste kamp te brengen? Nee, nog niet. Wie weet. Ik zal uh, iets goed bij wagen en nog eens kijken. Zeg, hoe gebruik je dit net? Moet je door, moet door het water slepen? Hey, gewoon laten hangen. Vissen blijven erin vastzitten met hun kieuwen. Uh -huh. Is dat jouw rugzak? Aha. Uh -huh. Zwaarder dan de mijne. Mijn bagage weegt 30 kilo. <hijfie> Dan is maar niet ongerust. Jij komt nog wel aan de beurt als we de proviant volledig hebben aangeschaft. Hey. Ja? Wat heb je daarin zitten? <hijfie> Kompas. Zie. Jezus. Wat een mooi instrument. Hey, heb je dat uh, speciaal voor deze gelegenheid gekocht? Nee, van mijn zusje gekregen. Die is altijd erg bang dat ik zal verdwalen. <hijfie> Heb jij een zusje? Ja, ze is jou jonger dan ik. Mooi om te zien, maar erg dom. Ze is namelijk gelovig. Niet te zeggen bijgelovig. Ben jij religieus of op gevoerd? Nou, ja, gelukkig niet. En ja. mij even binnen? Ik ben niet eens gedoopt. Eva trouwens ook niet. Maar ze denkt erover als alsnog te laten doen. Er bestaat een boek. Het gezicht van God na Auschwitz. Nou, dat gezicht moet wel de moeite waard geweest zijn. <lacht> oh ja, daar lag... Uh, Vanmorgen op het postkantoor een brief voor je. Oh. Alsjeblieft. Bedankt. Van wie eigenlijk? Oh, ik zie het al. Van mijn moeder. En, uh, en hier een hoedje met een murrenet. Ja. Alsjeblieft. En Finn Eulje. Huh? Al het veld dat bloot is, invrijven tegen ja. de murren. Bedankt. Gevaarlijk voor de slijmvliezen. Voorzichtig. Uh, Alfred. Huh? Ik denk dat we zo tegen uh, half elf in Skoeken zullen zijn. Als de bus geen vertraging heeft, tenminste. Omdat we je wekenlang niet kunnen schrijven. en ik er ook wel een beetje tegenop zie dat we al die tijd ook niet zullen horen van jou. dan schrijf ik je maar meteen. Ik ben zo trots dat je die beurs gekregen hebt, Alfred. En ik weet zeker dat je met een briljante dissertatie voor de dag zult komen. Als je vader dit nog had kunnen beleven. In zijn tijd was het lang zo gemakkelijk niet geld te krijgen om onderzoekingen in het buitenland te doen. Als ik aan jou denk... gaan mijn gedachten nog dikwijls naar de carrière die je vader had kunnen maken. Was hij niet zo jong heen gegaan. Ik voel het als een soort revanche op het noodlot. Dat jij zult voortzetten... ...wat hij niet heeft kunnen voltooien. Scoogan ware. Alfred. Alfred, we zijn er. Uitstappen. Kom. Hier, uh, dat houten huis daar. Ja. Daar moeten we naartoe. Hé, hey, ik draag het statief. Ja. Heb jij slaap? Waar, ja. oh, gaat wel. Ja. Nou, niemand hier in het Noorden heeft zomaar zin om te gaan slapen. Kinderen zijn niet naar bed te krijgen. joh. Als een Noord tien jaar op deze hoogte heeft gewoond, is hij uitgeput. Ja. Winter is te veel slaap, zomers te weinig. Oh, die tent naast het huis is van Kwiksta. Ik er even heen. Kwiksta! Wiksdag! Slaat misschien al. Hij is gaan vissen. Uh... Wat zullen we doen? Nou. omdat we morgen toch weer verder moeten is het eigenlijk niet de moeite om de tent op te zetten. Wat wil je dan? Laten we maar eens kijken of we op de veranda kunnen overnachten. Kom maar. Uh, uh, voorzichtig met gras. Oh ja, het ja, is hier nog zelfs samen dan in alta. als jij nu uh, die slaapzoeker vastluit rond, dan ga ik eventjes op zoek naar de eigenaar van de villa. Ja, is goed. Ja. bent is een beste. Ik een probleem. Oh, de vriendelijke mensen om ons zomaar op hun veranda te laten. Zeg, Arne, zou zij ons misschien aan dat paard kunnen helpen? Nou, oh, ik denk het niet. Maar het is mogelijk dat Quicksta er iets op weet. Ja, en anders? Anders zullen we alles zelf moeten dragen. Even kijken, ze zijn mijlen in de omtrek geen paarden bekennen. <laughs> Kunnen wij onderweg geen voedsel laten afwerpen door een helikopter? Ja hoor, de Rockefeller Foundation betaalt het wel, maar niet voor ons. Hey, heb jij eigenlijk luchtfoto's? Nee. Jij? Ik heb ze niet nodig, maar voor het werk dat jij doet. Als ik het moeten doen, dat ze ook gezorgd hebben dat ik luchtfoto's had. Ik heb er nu medaal dadelijk om gevraagd. Die zei dat ik ze maar in Trondheim moest vragen. Aan verhaal hmm? Ja, die was er niet, zoals je weet. Er waren er wel luchtfoto's. Maar de catalogus zat nog in een kist. En die kist die stond misschien nog in Oslo. Ik heb het je eerst niet durven zeggen. Ik vind het is verschrikkelijk lullig dat ik ze niet bij me heb. Je kunt nou afloop. Als je weer naar huis gaat in Trondheim, er even uitstappen. ze alsnog halen. <laughs> kun je het op je gemak thuis bestuderen. Omgekeerde volgorde. Ja. Wat is uh, eigenlijk jouw voornaamste studieobject? Meer in het bijzonder bedoel ik. Mm. Kijk. Deze gaten hier. Die worden algemeen voor doodijsgaten gehouden, nietwaar? De nou, laatste tijd wordt ook wel beweerd dat sommige van die gaten pingo's zouden kunnen ja, zijn. Het is de nieuwste modekreet, ja. Maar weet je wat Sibylle denkt? Dat het meteoorkraters zijn. Meteorkraters? Ja, een nieuw gezichtspunt. En voor mij heel aantrekkelijk. Juist in een landschap als dit. Maar dit terrein bestaat volledig uit stenen en zand die er in de ijstijd door het ijs zijn heen gebracht. Hm. En toen het klimaat beter werd en het ijs grotendeels was weggesmolten... was dit een brei van stenen, zand, waarin hier en daar een brok ijs was achtergebleven. En na de hand smolten die brokken. En waar zo'n brok gesmolten is, vinden we nu een gat. En meestal gevuld met water. Zulke gaten zijn overal waar het landijs is geweest. Noord-Duitsland, Noord-Amerika. Wat voor reden is er nou om aan meteoren te denken? Nou, opmerkelijk is bijvoorbeeld dat die gaten altijd nagenoeg rond zijn. Ja, nagenoeg rond wordt alles wat smelt. Ijsbrokken net zo goed als meteoren. Ze worden min of meer rond. Denk je? Waarom zou een grote meteoriet ronder zijn dan een brok ijs? Ja, dat zou ik ook niet weten. Maar het is een geweldige hypothese. Ik zal al mijn best doen om te bewijzen dat sommige van die gaten meteor zijn. Ik krijg hard kloppingen van opwinding als ik eraan denk. Ja, dat zou ik er niet altijd veel aan denken. Ik ben ambitieus, daar kan ik niks aan doen. Zelfs al weet ik waar het van komt. Mijn vader was een veelbelovend botanicus. Maar hij is verongelukt net toen ik zeven jaar werd. Oh. Hij is in een spleet gevallen in Zwitserland. Een paar dagen nadat wij het overlijdensbericht gekregen hadden... ...kwam er een brief dat mijn vader tot professor was benoemd. Sprekers aan zijn graf wisten niet precies of ze het over professor Isendorf moesten hebben... ...of over meester Isendorf. Hm. Nou, mijn moeder... ...die heeft mij opgevoed... ...in het denkbeeld dat ik de carrière die hij niet heeft kunnen afmaken moet voltooien. Het zou een geweldige ontdekking zijn als ik bewijzen kon dat sommige van die gaten... meteorkraters zijn. Nou, en ook aardig voor de leek. Nadat nou, er zoveel geschreven wordt over de kraters op de maan... Ja... Zeg, die professor Sibele hè, hm? jouw leermeester, die loopt al lang met dat denkbeeld rond. Wist je dat? Ja, natuurlijk. Hoe weet jij dat? Oh, ik wil je niet ontmoedigen hoor, maar uh, hij heeft al een hele tijd geleden met Numedaal gepraat over die meteorietentheorie. En Numedaal had de gewoonte het op zijn seminarium voor zijn studenten ter sprake te brengen als er gelachen mocht worden. Nou ja, zeg, omdat Numendaal er zelf een boek over geschreven heeft waarin die gaten als doodheidsgaten worden geïnterpreteerd. Vijftig jaar lang heeft niemand hem tegengesproken. Welk belang heeft Numendaal erbij op zijn oude dag een andere verklaring te gaan aanhangen? Waarom zou hij zijn eigen levenswerk in de steek laten? Hm. Als je dat zo goed begrepen hebt, waarom ben je hem dan om luchtfoto's gaan vragen? En waarom niet? Numedaal zal toch niet zo kleingeestig wezen dat hij meis zou willen dwarsbomen om de... ...perhaps. Toch denk ik dat hij in jou onmiddellijk een afgezand van de meteorite-hypothese heeft herkend. Ik ga er immers naartoe om het te bestuderen. Als Numedaal gelijk heeft, dan zal ik toch zeker het tegendeel niet gaan betonen. Ik zal me oppassen als ik jou was. Je promoveert bij Sibele, niet bij Numedaal. Sibbele zal allesbehalve vrolijk kijken wanneer jij geen schijn van bewijs vindt dat zijn theorie juist is.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 Och, hemel. Ik weet nog, toen het gebeurde, dat jij toen net in die periode was waarin je aan allerlei mensen vroeg of ze je niet aan meteoor konden helpen. Wij konden er maar niet achter komen waar je dat woord vandaan gehaald had, maar je wist precies wat het was. Papa heeft daar een van de eerste tekenen van je wetenschappelijke in gezien. Het is voor mij zo'n groot troost dat hij terecht gestorven is... in vol vertrouwen op jouw gave, lieve Alfred. Ik ben zo dankbaar dat je altijd het uiterste van jezelf hebt gevergd. Want dat is de enige manier om iets te bereiken. Als je om je heen kijkt, dan zie je op den duur steeds meer mensen... die een of andere eindstreep net niet hebben gehaald. Let niet op deze vlekken... Hier heb ik een paar traantjes geplakt. Heb ik je ooit verteld dat je vader zelfs nog een advertentie geplaatst heeft... om voor jou een meteoorsteen te koop te vragen? Hij had zich wekenlang het hoofd gebroken hoe hij daaraan komen moest. Hij wilde je er graag in geven op je zevende verjaardag. Maar je weet dat hij er toen niet meer was. Het is verbazingwekkend, maar... Nu jij het zo ver gebracht hebt... moet ik toch bekennen dat soms in het leven de dingen nog uitkomen... zoals men het altijd heeft gehoopt. Jammer alleen dat als iets toch nog terechtkomt... het daarvoor eerst verkeerd heeft moeten gaan. Nu hou ik op met zeuren. Wat mama ophouden met zeuren noemt... weet je Alfred? Ze zou de dingen meer moeten overgeven. Dan zou ze minder zenuwachtig zijn. Je liefhebbende zuster. Alfred? Ja, ik kom. Uh, Dr. Livingstone, I presume. <laughs> Hallo, Alfred Isendorf. Nikkelsen, hij talk very bad English, sorry. Vlotte reis gehad? Ja. Vliegtuig gekomen. Ja, geen gebrek aan benzine onderweg? Nee. Ja, alles is mogelijk in Noorwegen, je kunt nooit weten. De ja. eenvoudigste dingen weten de mensen niet. Weet jij bijvoorbeeld waar het woord benzine vandaan komt? <laughs> benzine? Het is afgeleid van Bens. Ja. Mercedes-Bens, weet je wel? Nou, kom in de tent, gaan we ontbijten. Zo. Oeh. Er. Uh... Er moet alleen nog koffie gemalen worden. Ja. ja, ze hadden alleen maar bonen. Oh, geef maar. Verder hebben we alles. Ook een paard. De eerste 25 kilometer gaat er een sterke man mee. Verder niet, want dan houden we niet genoeg eten voor onszelf over. Hier is zijn rugzak. Mm, dat is wel klein, hè? Maar ook een kleine rugzak kan zwaar genoeg worden gemaakt. Hij draagt de twee tenten: Primus. Petroleumtank. De Theodoliet. En alle blikjes. We zullen hem ook de eieren geven. Als hij ze breekt, dan hoop ik voor hem dat hij net zo sterk is als hij beweert. Hij beweert, hij is een hele sterke man. dan kan die man dat echt allemaal dragen? Die man is sterk als een sherpa. Nou, we hebben in totaal vijf rugzakken. Nou, de eerste 25 kilometer moet de inhoud van die vijf rugzakken dus verdeeld worden. Over vier, ja, heel goed, dat is duidelijk. Hè? Ja, natuurlijk, ja. Nou, als we klaar zijn, uh, inpakken. Die man die komt zo. Oh, oh. Wacht even. Eerst even een foto nemen. Oh. Oh. Ja, maar goed. U heeft geluisterd naar Nooit meer slapen. Een hoorspel van Hans Karsenberg gebaseerd op de gelijknamige roman van willem Frederik Hermans. Met onder andere Marcel Maas, Joost Landzaat en Max Croiset. Regie Hans Karsenbarg. Nooit meer slapen werd eerder uitgezonden door de Tros in 1988. Voor meer informatie kijk op afro Tros afro